7 uur. Megaschikking Visa en Mastercard in Amerika. Grote brand in tuincentrum Veldhoven en Zeehond ingesloten in Tweede Maasvlakte.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 Volgens de politie is het een wonder dat de 28-jarige man nog leeft. In de woestijn waren temperaturen gemeten van 38 graden. De man had zichzelf in leven gehouden door wortels en kikkers te eten. In Los Angeles is filmproducent Richard Zennek overleden. Hij produceerde kaskrakers als The Sound of Music, Jaws en Planet of the Apes. Zijn vader was een van de oprichters van filmstudio 20th Century Fox...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 Het weer bewolkt met regelmatig buien. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog en zonnig. En het wordt ongeveer 18 graden. Morgen geregeld zon, ook af en toe een bui. En het wordt dan een graad of 19. Na morgen blijft het wisselvallig.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 Bij de dierenspeciaalzaak. De mensen die van dieren houden. B.A.V.R. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is 14 juli, 14 juillet. Op de Nationale Franse Feestdag natuurlijk aandacht voor de Tour. Ook op zaterdag ontwaakt de Tour. Dat doen we straks na half acht. We staan stil ook bij het afscheid van Gerrit Komrij. Dat doen we met zijn biograaf. En onze verslaggever is naar Terschelling getogen. Om te constateren of de jongeren daar inderdaad voor veel overlast zorgen. Politiek Den Haag is met reces, maar het kabinet nam nog een besluit. Het parlement moet inkrimpen. En daar is niet iedereen gelukkig mee. Er is nog meer nieuws uit Den Haag onder de titel Het Dak Gaat Eraf. Den Haag Centraal Station krijgt namelijk dit weekend een nieuw dak. Maar we beginnen met de financiën op Curaçao. Want Curaçao heeft van Nederland de opdracht gekregen... om de financiën op orde te brengen. Curaçao's premier Schotten is niet erg onder de indruk... van die aanwijzing van de Nederlandse regering. De aanwijzing was niet nodig. Uh, de aanwijzing is dubbel op, uh, eigenlijk uh, zegt ons wat we eigenlijk al aan de implementeren zijn... Uh, de regering van Nederland uh, via verschillende ministers en de premier die zegt zie de aanwijzing als een steun in de rug. Uh, maar daartegen tekenen wij sowieso uh, bezwaar. We gaan in beroep. Uiterlijk 1 september moet Curaçao een plan presenteren... om de rijksbegroting weer op orde te krijgen. Curaçao is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Den Haag kan ingrijpen als het land niet goed wordt bestuurd. Over de reacties in Curaçao op de Nederlandse terechtwijzing van gisteren... ga ik praten met journalist Yves Cooper. Yves, uh, Schotten is boos. Uh, denkt trouwens iedereen op Curaçao er zo over? Nee, absoluut niet. Zijn aanhangers uh, die zijn samen met hem boos, maar een groot gedeelte van de samenleving die is niet boos. Omdat ze snappen dat als de CFT zo'n uh, advies geeft, dat het ergens overgaat. En dat het niet zomaar is om, uh, om Schot, zijn aanhangers en een gedeelte van de samenleving te pesten. Het komt ergens vandaan en het is gewoon goed bedacht, anders Komen ze er niet mee. Nee, maar gaat Schotten er trouwens uh, ook gehoor aan geven? Uh, uiteindelijk zou je zeggen, hij heeft geen keus. Precies, hij moet wel. Want Nederland die kan uh, nog uh, meer klappen uitdelen met zwaar uh, sancties. En dan moeten we denken aan een... Uh, een, een... Andercura curatelen stellen, een algemene maatregel van rijksbestuur. Dus het is hem geraden om uh, gewoon mee te doen met wat Nederland nu op tafel heeft gelegd, zodat wij zo snel mogelijk deze problemen kunnen oplossen. Ja, zijn de problemen ook groot dan op Curaçao? Ja, de problemen zijn groot op papier. De samenleving ziet het niet, want het gaat om cijfers en begrotingen die niet kloppen. Maar op straat ziet men dat niet. Mensen gaan de straat op, ze zijn netjes gekleed, ze rijden in een auto. Heen en weer, ze gaan naar het feesten, ze eten, ze drinken. En het feest gaat gewoon door. Maar het probleem is op papier en dat snappen de mensen niet. Het is een beetje dansen op de vulkaan. Het is absoluut dansen op de vulkaan. En ze zien gewoon niet in dat, dat de rook al uitkomt. Hoe komt het trouwens dat er zo'n groot gat in die rijksbegroting zit? Nou, kijk, we, we zijn met een gezonde startpositie begonnen. Um, premier Schotten die ontkent dat stelselmatig. Hij zegt gewoon dat is niet waar. Terwijl, terwijl normen internationaal aantonen dat wij met een gezonde startpositie zijn begonnen op 10-10-10. Wij weten niet wat ze hebben gedaan. Het probleem is dat er zo'n wantrouwen is tegen deze regering. Ze roepen ontzettend veel dingen. En op een gegeven moment gaan de mensen niet meer geloven. Zelfs de pers is een beetje in de war. Omdat als je vragen stelt... dan krijg je antwoorden die niet kloppen. En als je doorvraagt... dan krijg je helemaal geen antwoorden. Dus het is heel vervelend om erachter te komen... wat er met het geld is gebeurd. Ja, wat gaat er nu uh, precies gebeuren... bestuurlijk gezien dan uh, op Curaçao? Nou, ehm... Um... De CFT die gaat maandelijks uh, rapporteren. Ze gaan gewoon nu elke dag kijken naar wat uh, de minister van Financiën en de hele regering gaat doen met de uitgaven. En uh, het moet gewoon gaan klappen. Het kan niet anders. Ze krijgen echt hete adem in hun nek. En uh, die CFT zeg ik er nog eventjes bij voor de duidelijkheid met die maandelijks controle. Dat is het College Financieel Toezicht voor Curaçao. Dankjewel, Yves Cooper. En dan het Nederlandse parlement. Op, het, op de valreep diende het kabinet Rutte toch nog het omstreden wetsvoorstel in... om het aantal Kamerleden terug te brengen. In de laatste ministerraad voor het recessie is besloten... dat de Tweede Kamer teruggaat van 150 naar 100 zetels... en de Eerste Kamer gaat terug van 75 naar 50. Het voorstel staat in het regeerakkoord... maar de kans is klein dat het voorstel ook uiteindelijk de eindstreep haalt. Omdat alleen de VVD en de PVV voorstander van het plan zijn. Politiek verslaggever Michiel Breedzeldt.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 heel graag uh, zou willen zien dat mijn partij de grootste wordt. Wij zullen allemaal in die campagne uh, daarvoor gesteld staan. Dat is waar we ons druk over maken. En de kiezer bepaalt in volle soevereiniteit en volle onafhankelijkheid... Uh, op 12 september wat de uitslag wordt voor de verkiezingen. We kijken dan in de spiegel als land, waar gaan we naartoe? En dat zei volgens mij het lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte. 12 september, dat is de datum. Dat is de datum waarop wij als kiezers het voor het zeggen hebben. Mag, mag u allemaal naar de stembus gaan. Wildplassen oppermaren dronkenschap en asociaal gedrag. Nee, Het Waddeneiland eiland Terschelling... heeft niet alleen maar plezier van vakantievierende jongeren. Dit jaar gaat het eiland de overlast actief bestrijden. En onze verslaggever Jeroen Jager... die keek een avondje mee. is nu alweer vroeg uit de veren. Jeroen, was het nog lang onrustig uh, op het eiland gisteravond? Ja, het is uh, redelijk rustig uh, geweest. Uh, er zitten veel Brabanders uh, op het moment. En die staan hier bekend... En dat is wat rustig? Als... Ja, dat, die staan hier en daar bekend... Als, als wat rustigere populatie, zal ik maar zeggen. Het zijn jongeren. Van 15, 16, 17 jaar die hier naartoe komen. Die zitten op een camping. Twee campings zijn dat hier. Waar uh, ze hutje aan mutje in vaste tenten uh, aan een soort tentstraten staan. Uh, duizend uh, jongeren per camping zijn dat zo'n beetje. En het is, uh, ja, met dit weer is het uh, uh, redelijk laat uit te vieren En dan uh, uh, ja. Ja, redelijk vroeg al uh, aan de drank. En ja. dan uh, tot een uur of vier s'nachts door... Als de Brabanders de rustiger zijn, en wie zijn dan de onrustigen? Ja, Noord-Hollanders, uh, werd hier gezegd door de, door de camping-eigenaar. Uh, en dan zitten er vooral, uh, staan er ook steden bekend uh, uh, waar het wat onrustig is. Katwijkers zijn wat lastig. Heemskerkhoornik uh, is wat lastig. Maar je moet ook oppassen met uh, welke groepen je naast elkaar zet. Je zet natuurlijk geen Rotterdamse groep naast een Amsterdamse groep. Dat soort dingen, daar moet je allemaal op letten. Veel jongens op de camping leven problemen op. Liefst zoveel mogelijk meiden erbij. Dat soort werk. Dat willen die jongens volgens mij ook allemaal wel ja, op die leeftijd. Dus uh, dan kan het rustig blijven. <laughs> maar goed, dit zijn de jongeren die als ze aankomen met een auto, al dan niet weggebracht door een van de ouders, eerst de kratte bier gaan uitladen en dan pas de toilet spelen. Ja, bij wijze van spreken. Uh, je ziet het op die camping. Uh, wat ik net zei, ze staan werkelijk. Uh, ik had het nog nooit gezien, Bert. Ik weet niet of jij ooit op zo'n camping bent geweest. Maar... Ik heb laatst wat jongens weggebracht, ja. Het is een uh, boeiend fenomeen, moet ik zeggen. Uh, het zijn een soort legertenten waar ze met z'n tien uh, in kunnen slapen. En die staan echt uh, aan straten naast elkaar. Op zo'n camping zitten op een tamelijk uh, klein gebied zitten duizend jongeren. Een, uh, een grote campingtafel ervoor, uh, een hele stevige. En daar. Uh, ja, daar, daar staat de drank op. Het is niet dat iedereen aan het uh, vollopen is. Maar er wordt wel uh, door het gos, wordt daar toch flink ingenomen. Wat ik zo zag, ik was daar twee, drie uur op die camping, uh, hing ik daar rond. later was stappen ingegaan hier in de dorpen. Uh, dan gaan ze op een gegeven moment, als het donker is, uh, richting de discotheken in, in uh, Westerschelling of uh, Middellands. En uh, dan gaat het gewoon door, ja. En de overlast is groot? Ja, als je de bewoners hier spreekt, die hebben daar echt wel last van. Uh, er worden cornifeertjes uit de tuin getrokken. Als ze op de weg teruggaan, dan uh, zijn ze toch uh, redelijk uh, in de bonen. Uh, er wordt wild gepast, er wordt gekotst in de tuinen van die mensen. Dat is niet leuk als je dat elke avond... Uh, want het seizoen duurt hier een week of negen. Als je dat elke avond uh, meemaakt, uh, dan heb je daar op een gegeven moment je buik van volgen. Dat kan ik heel goed voorstellen. Dus uh, vandaar die extra maatregelen hier nu... Uh, die waren er natuurlijk altijd al wel. Maar het is allemaal wat aangescherpt. Lik op stuk beleid. Jongeren worden van het eiland afgezet als het echt fout gaat. Uh, en dan hopen ze dat het uh, dit seizoen in ieder geval uh, iets rustiger blijft. Want voor het seizoen was het echt, uh, echt los. Uh, bussen gesloopt, dat soort werk. Dus het uh, we moet anders hier. Nou goed, het verslag van uh, jouw tocht van vannacht. dat gaan we straks beluisteren. Ja. We gaan het uitzenden na acht uur. Jeroen, dankjewel. Tot later, Bert. Straks Den Haag Centraal Station, dat wordt transparanter. Het krijgt namelijk een dak van glas. De verkeersinformatie, de A13 tussen Rotterdam en Den Haag, die is dicht. Tussen Knooppunt, Kleinpolderplein en Delft-Zuid. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er woedt een hevig debat in Israël. Moeten ultra-orthodoxe joden in militaire dienst? Volgens het Hoge Rechtshof moet er 1 augustus een wet liggen die dat regelt. Maar zowel in de politiek als op straat botsen de twee kampen. Seculieren die jaren van hun jonge leven geven voor het leger. Tegenover ultra-orthodoxen die zeggen dat ze Israël dienen door hun Torah-studie. Toch treedt een groeiende groep ultra-orthodoxen voorzichtig uit hun geïsoleerde wereld. Correspondent niet van hoogstraten. tekenen dan het verhaal op van David. Uh, my name is David Tamari. Uh, the town you stay now is the most rabbi town in the, in Israel. David woont in Modi'in Illit, een soort winnigstad op de bezette Westelijke Jordaanoever. Woonplaats voor uitsluitend ultra-orthodoxe Joden.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 Het was allemaal zijn wereld. I left the Shiva at the age of 16. Because I didn't manage the rules. I mean, the strict rules were not for me. Maar op zijn zestiende besloot hij dat die strikte wereld niet te zijn was. I went to London en wilde daarna een universiteit studeren. Maar dan moet je in Israël toch eerst je militaire dienstplicht vervullen. The thing is, you can't you can't start college in Israel without doing army before.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 Het probleem is dat veel mensen in dit segment doen, omdat iedereen het doet. Maar velen doen het alleen maar omdat het nou eenmaal zo hoort. En dat is wat de regering volgens hem wil bereiken met die dienstplicht. Het proces dat. de regering probeert om te veranderen deze dagen. is goed om het hele ding te veranderen. Om te nemen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 Vandaag nemen vrienden, familie en fans afscheid van Gerrit Komrij, De dichter overleden een week geleden. Vanmiddag is de afscheidsbijeenkomst te volgen... hier op Radio 1 in de Sportzomer en via de televisie. Aan het eind van de middag mag het publiek afscheid nemen van Gerrit Komrij. Straks naar achter spreken we met Onno Blom, de biograaf van Komrij, en een van de sprekers van vanmiddag. Nu laten we eerst komrij zelf nog even aan het woord over zichzelf. Het komrij wezen...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 Zijn hele leven zal hij een wezen zijn, dat steeds begrijpt. Alleen diep in de nacht jankt hij soms even, daar een geheime pijn zijn schot toeknijpt. Het Komrij wezen uit de bundel fabeldieren. De Komrij las het zelf voor. Het was een opname uit 1975. En vanmiddag wordt hij dus herdacht in Amsterdam. Weer... Of geen weer. Het dak gaat er dit weekend letterlijk af... op het Centraal Station in Den Haag. De huidige dag wordt vervangen door een glazen dak van 11.000 vierkante meter. Uw Veneman is woordvoerder van ProRail. Die hebben we nu aan de lijn. Uh, ja, meneer uh, uh, Veneman, uh, zit het dak er nog op? Het dak zit er nog op, maar we hebben vannacht inderdaad iets van grofweg 5% weggehaald. Dus dakplaten eraf gehaald. En vervolgens ook de stalen binten die eronder zitten weggehaald. Weggetakeld eigenlijk. We hebben daar de grootste... Een mobiele uh, kraan voor uh, ingezet, dus uh, nou, we hebben een gedeelte gedaan en uh, we gaan het hele weekend nog 24 uur door ook, per, per maar ook gewoon dus de hele tijd tot en met maandagochtend, zodat in de spits, iedereen voor zover mensen natuurlijk niet op vakantie zijn, weer de trein uh, kunnen pakken om op uh, de plaats van Bestemming te komen. Ja, maar ja. betekent wel dat als je over het station in Den Haag loopt, dat je de paraplu even op moet zetten? Want... Ja. Inderdaad, een vreemde ervaring worden ja. voor mensen, zeker met het onstuimige zomerweer van afgelopen tijd natuurlijk. Dat is flink wat regent, uh, waar je vroeger normaal droog kon zitten en droog een kaartje kon kopen, bij wijze van spreken. Dan moeten we nu even opletten voor, uh, voor wat regen. Aan de andere kant, de perrons zijn natuurlijk nog gewoon overdekt. Maar de ervaring zal vreemd worden voor mensen die dat, uh, daar niet van op de hoogte zijn, dat we eventjes boven kijken wordt. Waarom is eigenlijk een nieuw dak nodig? Nou, wat we zien is dat we gelukkig steeds meer mensen hebben die met de trein uh, reizen tegenwoordig. Dus dan heb je natuurlijk ook automatisch overal in Nederland grotere stations nodig. Dat treinen sneller kunnen rijden achter elkaar... en dat het prettiger wordt en comfortabeler voor mensen. Dus we zijn als ProRail... en samen natuurlijk met lokale gemeentes... en ook geld van de overheid... overal in Nederland bezig om... Uh, ja, stations groter te maken. En dat is eigenlijk de grootste operatie... sinds de start van de trein. En dat is op dit moment dus allemaal gaande. Dus ook in, in Utrecht en in, uh, Rotterdam bijvoorbeeld... en Amsterdam zijn we bezig. Maar dus uh, vandaag in Alphen ook in, uh, in Den Haag. Maar dan is er nog iets... Want in Utrecht is het volgens mij geen glazen dak en dat komt hier wel. Ja, klopt. Dus we kijken steeds lokaal naar wat er mogelijk is. En nou, hier heb je verschillende modaliteiten, hè, zoals we dat noemen, dus tram, bus, trein ook bij elkaar. En wat het idee van dit station wordt in Den Haag, dat je direct als je uit de trein komt kan zien van staat mijn tram er bijvoorbeeld nog of moet ik rennen voor mijn bus of kan ik gewoon rustig aan doen dat je gewoon ook gelijk overzicht hebt op het station. Dus we zijn erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Uh, maar wat er nu op dit moment al uh, staat qua plannen, ja, dat ziet er fantastisch uit... En, en wordt veel prettiger voor de reiziger. Ja, het dak wordt dus nu uh, gesloopt, dat gaat eraf. Wat betekent dat uh, overigens voor de treinreiziger? Den Haag Centraal nog wel gewoon bereikbaar? Ja. Dat betreft gaat ontzettend veel gebeuren uh, komende weekend. Maar de treinreizigers merkten er op zich uh, vrijwel niks van. Uh, treinen blijven gewoon op de normale manier ook uh, rijden. Mensen moeten alleen op een andere manier daar naartoe lopen. Maar dat hebben we helemaal goed aangegeven. Dat dat uh, uh, duidelijk is voor mensen waar ze heen moeten gaan. Dus wat dat betreft is het uh, nou, voor de gewoon helemaal welkom. Ja, precies, we krijgen niet die mededeling van en naar Den Haag zijn geen treinen mogelijk. Absoluut niet. Nee. Goed. Maar het dak gaat eraf in ieder geval dit weekend. Meneer Veneman, ik dank u wel. Zeker, hartelijk dank. Goedemorgen. Tot ziens. Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend Sea Jazz. Met optredens van onder andere Chic, Karel Emerald, Maceo Parker, Waylon en Betty Wright. Wright. The best of Sea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl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 Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedpad van donderdag in een dorp in Syrië. Rebellen zeggen dat daar mogelijk 200 mensen door een militie zijn gedood. Volgens minister Clinton bewijst het bloedpad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoordt. Ze vindt dat de VN-veiligheidsraad actie moet ondernemen.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 Oh la la. De Tour. de Tour ontwaakt. De Tour ontwaakt vanochtend ergens in Zuid-Frankrijk. Jeroen Wielaert, waar precies? Uh, in uh, Saint-Paul-Trois-Château, daar zit ik vlakbij. Uh, in uh, Hotel uh, Le Mas de Lily Rose, in het geheugen Valorie. ...tussen de Wijnvelden, Bonfantou niet ver van hier vandaan... ...maar het wordt een feest voor de renners op de Nationale Feestdag. Die Bonfantou, daar hoeven ze niet overheen. En ze zullen harder, sneller rijden op weg naar Kaapdakde dan menig automobilist. Want op die Nationale Feestdag is het ook nog eens een keer Zwarte Zaterdag... Met Heel veel vakantiegangers op de A7. Gisteravond hebben we er al wat van meegemaakt. Enorme files te beginnen bij Valence. In Cap Capdatte was er in 1998 voor de laatste aankomst... met etappewinst van Tom Steels, verslaggever... Dat was Jacques Chapelle. En dan moet Tom Steels gaan komen. Terwijl aan de andere kant van de weg, daar komt Erik Zabel. Erik Zabel en Tom Steels. Daar gaat het om. Om die twee gaat het. En wie gaat het worden? Wordt het Tom Steels? Het wordt Tom Steels. Die wint prima overwinning van Tom Steels. En dat doet hij voor François Simon. Maar Tom Steels pakt zijn tweede etappe overwinning in deze Tour de France. En dat zei destijds Jacques Chapelle. Cap d'Ak dan de Middellandse Zee, 1998... Het is ook weer de finishplaats van vandaag. Maar daar gaan we straks over praten. We gaan eerst even terugblikken met Gio Lippens naar de dag van gisteren. Guido, uh, David Miller, de schot. Een mooie winnaar? Hele mooie winnaar. Want een uh, man met een verhaal, en dat vinden we altijd erg mooi. Um, je weet het hè, een man met een dopingverleden. En dan zou je denken. Als daar op de persconferentie na afloop over gesproken wordt, dan zal zo'n man wel eens een keer zeggen: joh, hou er nou eens een keer over op. Want dit verhaal is wel verteld. Ik heb er een mooi boek over geschreven. Ga dat boek lezen en voor de rest zwijg erover. Maar nee, David Miller zegt: noem mij voor, noem mij altijd maar een ex-dopingzondaar. Want dat is een, goed, dat is een goed voorbeeld, ook voor de jongeren. Dat is een goed voorbeeld voor het hele wielrennen, dat het ook anders kan. En ja dat bewijst hij dan toch gisteren weer. Het was gisteren met name een overwinning ook van uh, ervaring, van sluwheid. Want uh, de manier waarop die, die Fransman uh, Perrault uiteindelijk klopte in de sprint. Hij wilde aanzetten, Perrault, en op dat moment reageerde Miller meteen. Hij wist hij moet hem geen centimeter geven. Want als je dat doet, dan wint Perrault. Nou, en uh, Miller won dus. Uiteindelijk, en een mooie winnaar ook. Maar we hebben ook negatief nieuws. Want er is opnieuw een Nederlander uitgevallen. Hè? Tom Velas is uh, uitgevallen. Hoeveel zijn er trouwens nog in strijd? We hebben er nog elf, dus we kunnen nog, we kunnen nog voetballen. Maar ja, uh, uh, ja het, je moet je afvragen wat er gaat gebeuren straks in de, in de Pyreneeën. Maar voorlopig hebben we dus nog elf. Er zijn er zeven uitgevallen, er waren er achttien gestart. En ja, dat uitvallen van Tom, Ze Tom Velis, ja, alweer één ziek, zwak en misselijk... En Totaal uitgeput. De tour blijkt toch wel zo'n een tol te eisen. Zeker bij de Nederlanders. Ja, We nou, uh, hebben wij het er natuurlijk over, omdat er steeds Nederlanders uitvallen. Maar uh, is dat ook een beetje in het gesprek uh, van de dag uh, verder... dat er zo van Nederlanders uitvallen? Of hebben wij het alleen hier in Nederland erover en misschien een enkele Belg? Nee, dat valt, wel, dat valt wel mee hoor. Inderdaad, de Belgen uiteraard, de Vlamingen. Uh, gisteren werd ik nog even geïnterviewd door uh, de Vlaamse radio. Het is wel grappig dat je dan zelf moet gaan vertellen... hoe het met de Nederlandse wielrenner ervoor staat in een, uh, op een station. Uh, daar vroegen ze zich af of het misschien kwam... omdat met name Rabobank een soort zero-tolerance-policy uh, uh, voert... ten aanzien van dopinggebruik. Ja, Toen heb ik toch gedacht, van, uh, er zijn wel meer ploegen, ook buitenlandse ploegen... die dat doen en uh, laten we daar nou maar niet van uitgaan. Het is, uh, ja, het, is, het is een jaar waarin het vooral heel erg tegen zit. En er mag wel eens nagedacht worden over de mentaliteit... en over de, de, de mentale begeleiding ook van renners. Want ze sta, ja, het, het gaat wel erg gemakkelijk, lijkt het hoor, in vergelijking met het buitenland. En ook de BBC wilde er gisteren van weten. Dus er wordt wel degelijk over gepraat. Nou, laten wij het dan eventjes hebben over de buitenlandse renners. Met name natuurlijk de jongens van het klassement. Wiggins uh, nog steeds niet bedreigd? Nee, nog steeds niet. Uh, hoewel ik nog steeds erbij blijf dat hij in die etappe naar La Toussuire, dat dat grapje van Froome waarin hij even versnelde dat dat toch duidelijk heeft gemaakt dat Wiggins niet onfeilbaar is. Want dat zou je eigenlijk hebben gedacht voor die tijd. Uh, en, en met name de etappen van morgen en de etappes die daarna gaan komen in de Pyreneeën. Ik denk toch dat hij zich een klein beetje zorgen maakt. En dan niet zozeer om de concurrentie om Nibali en Van den Broek... maar ook wel om die eigen ploegmaat. Want er komt een moment waarop Wiggins niet meer mee kan... En dan mag Vroom niet meer wachten, dan moet Vroom niet meer wachten... dan moet Vroom door, want de rest rijdt ook door. En dan uh, zou het wel eens kunnen zijn dat Wiggins nog een uh, behoorlijke klap oploopt. Eén ding natuurlijk wel, dat is een geweldig wapen dat hij heeft. Zijn tijdrit is fenomenaal. En dan zou hij in die lange tijdrit, een dag voor het einde in Parijs... zou hij nog terug kunnen slaan. Het blijft in ieder geval spannend. Uh, maar laten we dan ook nog eventjes, uh, Gio, naar nou vandaag kijken. De etappe uh, Vindigrond daar aan de Middellandse Zee. Wat voor soort parcours krijgen we vandaag? Het is een beetje op en af, uh, met name vanuit Saint-Paul, Trois-Château, dat ligt daar uh, bij uh, Boleine, bij Pont Saint-Esprit, Orange, daar zo'n beetje. Op de plek waar uh, de, de snelwegen splitsen, de ene gaat naar Marseille, ja, naar de Côte d'Azur. Waar duur, de files altijd staan. Waar de files altijd staan en waar wij gisteren dus ook echt uh, behoorlijk lang over hebben gedaan. Maar goed, er zijn af en toe sluipwegen, maar die renners die pakken in ieder geval een sluipweg, want die rijden dan langs Nîmes, boven langs Nîmes, en zo heel langzaam. Via de Ero en de Gare komen ze dan aan de kust in Set. Prachtig aan. En daar ligt een geweldig mooi heuveltje, de Mont saint Clair. Daar moeten ze tegenop. Daar zitten stijgingspercentages van tegen de 20 procent. En daarna is het nog een kilometer of 15 eerst bergaf. En daarna vlak naar Cap -Dacte. En dan rijden ze op zo'n prachtige landtong tussen een tussen de zee en een binnenmeer, in zo'n etang zoals je dat hier hebt. Ja. En ja, dat, daar zou wel eens kunnen gaan waaien. En als het daar gaat waaien, dan uh, wordt het nog een hele leuke finale. Maar ja. ik denk eerlijk gezegd, het wordt een etappe voor de sprinters... want die hebben nu nog even een kantje voor de bergen. Goed, vanmiddag allemaal te beluisteren hier op deze zender in de Sportzomer. Het toerverslag van Gio. Dank je wel, Gio, voor dit moment. Rondom de Tour de France zijn uh, niet alleen de profs actief... ook de veel amateurfietsers zijn actief. Groepjes van voornamelijk mannen... die normaliter één keer in de week met elkaar gaan toeren. Tijdens de vakantie maken ze langere tochten... en bezoeken ze etappes van de Tour. Uit Australië komen de smokkelaars. Eerder in het Radio 1-journaal hoorde u over de groep van vier mannen en hun vrouwen... die ze met de auto begeleiden door Nederland, België en Frankrijk. Joris van der Kerkhoff sprak ze aan het begin van de tour... en kwam ze ook weer tegen in de Provence. Vlakbij saint paul troix toch, waar de etap vandaag begint. Bonjour. Bonjour. Wat een beautiful place, hè? Huh? Ja, yeah, it's a beautiful place. Een herbe picture. En hartelijk welkom. Hello hier. Het Has the two been good so far? Hartelijk welkom van de smokkelaars en een hartelijk welkom van het andere Frankrijk. I find it annoying. I think it's like a rhythm. Who? Like a musical backdrop. I find it quite musical. Okay, that one's okay, but what about the one that goes? De krekels. That one. Australiërs zijn het niet helemaal eens over die krekels. Sommigen vinden het wel fijn, anderen niet. Ja. Yeah. Niet alle smokkelaars zijn aanwezig, maar één voor één druppelen ze binnen. Kat, and, uh... Op het terras, smakelijke lunch en vertellen hoe de afgelopen anderhalve week was. De mannen hebben de man van toe beklommen en de vrouwen stonden daar naar iedereen te schreeuwen. we Our bells and our and to that went past. Op dezelfde manier als in Maastricht, toen ik ze voor het eerst tegenkwam, één dag voor de Tour de France begon. Het zijn ze gewend om te doen bij de Tour Down Under. Zo moedig je mensen aan. Allemaal trots dat ze het gehaald hebben, die man van toe. De berg die in de Tour de France dit keer niet bekomen wordt. Take a seat met kijken naar de televisie, de Franse televisie. Met de vraag daarbij of die televisie zich niet een beetje kan aanpassen. Met de vraag daarbij of de televisie zich niet een beetje kan aanpassen. Dat er niet meer informatie op het scherm kan komen hoe hard ze fietsen. The speeds, the bikes are Waar ze zijn in de etappe were on the en dat soort on, dingen. On, Danny, dan is de finish. On, ze zijn voor iemand die Engels spreekt. Come on. Come on, en Miller wint ook en dan moet Gedel nog binnenkomen. want hij de Tour nog gaat winnen, ze hebben er een harthoofd in. Even <laughs> oh... Nou, daar gaan we. Shirtje van de smokkelaars aan. Het zadel wordt een beetje lager gezet. Okay? You know yeah. be. Foto's maken. Andrew. We all A right. girl. De heuvel op. Vraag eens of ik een helm op wil. Nou, liever niet. Lange broek aan. En trappen. Zoals iedere zondagmorgen in Adelaide waar de smokkelaars vandaan komen. In Frankrijk zijn ze fietsers veel meer gewend dan in Australië. Er is vaak een gevecht in Australië tussen de automobilisten en de fietsers. Dat is wel een beetje raar. Het is vriendschap, het is sociaal zijn met elkaar. En Je kunt ook je verhaal kwijt zo, hè, zo, iedere ochtend op zondag. But it's more about the sociality and getting the camaraderie, friendship, mateship we call it. En toen Tim ziek werd, hersenbloeding, toen kwamen ze ook allemaal langs en dat was fijn. But as soon as the shock and I found out, it was a bit overwhelming with support. I checked toe. the het is and it's really a real mind thing as well. You know, you just got to als je naar de stad, je gaat weer lekker en dan naar beneden. Ze geven wel heel netjes aan elkaar aan. Wanneer er een auto of in dit geval een motor er voorbij komt, dan moet je aan de kant. En sociaal dus, hè? Ze wachten op elkaar. Tim zegt dat ik hem maar even moet inhalen zodat hij beschermend achter mij kan rijden. Maar het vooruitzicht op wat er hierna gebeurt is nog mooier. Het andere Frankrijk van buiten de Tour de France. Krekels. En gewoon gezellig op het terrasje. Met Australiërs die zoveel plezier hebben. Later vandaag meer over de smokkelaars. Die fietsclub met die geheimzinnige Nederlandse naam. Ze gaan namelijk naar de start in Saint-Paul-Trois-Jateau. En wat gaan we straks doen? Straks Rabo-renner Maarten Tjalingi... over de teleurstellende resultaten van de Nederlandse renners. Verkeersinformatie. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag... Die is dicht tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Afsluiting duurt tot maandagochtend vijf uur. Ik heb ook nog een treinbericht voor u. Zaandam, horen, vertraging en uitval van treinen door een zijnstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 er is niemand, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets,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 N'ont rien à faire de ces deux-là, ceux qui cernent d'amour. Michel Fugin was dat. De Tour is zoals het leven zelf, dat wordt vaak gezegd. Geluk, pijn, verdriet, vallen, opstaan. iemand die daar alles vanaf weet is rabo Rende, Maarten Cellingy. Hij viel al in de eerste week, brak zijn heup... en nu volgt hij de verrichtingen van zijn collega's... vanaf de bank thuis in Arnhem. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Ja, ja, dat is altijd een beetje dubbele vraag, natuurlijk. Ja, naar omstandigheden zeg je dan? <laughs> ja, precies. Ik, kijk, ik voel me hartstikke goed, maar ik kan niks. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. <laughs> veel pijn nog? Nou, nee, dat valt op zich wel mee. Vooral s'nachts al. Maar ja, dan trekt je natuurlijk alles uh, los en uh, ontspant alles. Maar, ja, dat ja, je... dan. Hè. En je moet altijd veel bewegen, heb ik altijd gehoord, hè? Als je je heup hebt gebroken. M -m -m -m Lukt dat een beetje? Ja, dat gaat eigenlijk best goed. Ja. Tenminste, ik, ik, weet, ik ben natuurlijk geen expert op, op dat gebied, gelukkig maar. Nee. Maar uh, ik, uh, ja, ik doe mijn best. Uh, ik, ik, doe, ik probeer van alles en nog wat te bewegen. En, uh, ja. Maar ja, goed, de, de, de pijn is ook de grens. Dus uh, op het moment dat ik pijn voel, dan, uh, dan moet je stoppen. stop ik er maar. Ja. Ja. En loop je of zit je ook alweer op de fiets? Nou, ik heb, ik heb een paar keer op een, uh, op een spinfiets gezeten. Maar dat was nog niet echt uh, heel fijn. Nee. Na, en de... na 30 seconden hield dat toch wel snel op. Ja. <laughs> dus het is vooral uh, lopen, bewegen en proberen het ja. soepel te krijgen. Precies. ja. <laughs> Hoe lang staat er voor? Wat zegt de dokter? Wat zeggen de artsen? Nou, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik hoor: weet je, zes, zes weken tot uh, een half jaar. Dus ja. Uh, nou ja. Dat zijn uh, dingen die heel lang uh, duren. Zes weken is voor mij al uh, niet overzien bijna. Nee, je leeft eigenlijk een beetje van dag tot dag nu. Ja, daarom. Ja. En, en dan kom je de dag wel door, denk ik, tv kijken, radio aan, tour volgen? Ja, ja, ja. Dat wel. Je kan het wel aan nou, om het te zien. Ja, ik volg meestal de, de finales. Ik, de, de, ja, de momenten dat ik zeg maar, mijn werk zou kunnen doen, dat vind ik toch nog wel uh, ja, vervelend om te zien. Het is natuurlijk wel anders nu, omdat dat ook Robert en Bouke uit, uit de koers zijn. Dan kijk ik toch ook naar een, een iets andere blik naar. naar de. Hè, dat zijn van, nu, nu zijn de jongens die, die zijn vooral in de aanval. En dan is het voor mij toch ook gewoon anders kijken naar de Tour. Tot dan is het niet een, een ploeg die zijn werk doet, maar gewoon vooral uh, die jongens die laten hun individuele klasse zien. En dat is gewoon... Ja, anders kijk je Maar dat betekent dat je toen uh, Robert en Bouke er nog uh, wel mee reden, dat je eigenlijk zo keek van... Zo, nou, eigenlijk zou ik nu hier moeten rijden. Eigenlijk zou je nu dit moeten doen. Op zo'n ja, manier ja. zit je op de bank. Ja. En wat dacht je dan op het moment dat ze nog wel mee reden? Nou ja, goed, dan is het dus uh, vervelend... Om te dat ze dan vallen in zijn grote valpartij en dat soort dingen weet je ik bedoel zie je een half om wegrijden. en de andere helft lucht op de grond ja. en, en, en, dan denk ik altijd van ja zie je als ik erbij geweest was dan dit of dat weet je wel echt, het is natuurlijk dan uh... denk je dan echt van dan waren ze misschien niet gevallen of dan had ik ze misschien net uh, ja, op een of andere manier kunnen helpen ja bijvoorbeeld ja. nou ja want de, de discussie gaat er heel erg over hè? van hoe komt het toch dat uh, nou, de jongens van de Rabo er allemaal weer bij liggen snap je die ja. discussie Om daarover na te denken en, en, en, om, en als we daar iets uit, uit kunnen leren, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi om dat te doen. Uh, aan de andere kant denk ik wel dat we op dit moment gewoon ja, uh, heel veel pech hebben. En, uh, ja, je, je weet je, als 70 maal op de grond liggen en je ligt er niet bij, heb je, heb je iets goed gedaan, denk ik. Ja, je kan het ook omdraaien. De anderen hebben heel veel geluk bij ja. zeggen. Ja. Ik, ik las gisteren ook een analyse van Thijs Zonneveld uh, in een van de kranten. En die zei, uh, misschien komt het ook wel omdat uh, die jongens nog ongelooflijk jong zijn. En dat de generatie daarboven uh, ja, eigenlijk is weggevallen of gestopt of iets dergelijks. Zodat er eigenlijk heel veel en heel snel veel druk op hun schouders komt. Ja, maar ik, weet je, dat, dat is een mooie analyse. Maar ik denk dat gewoon die jongens allemaal zo heel gretig zijn. Om, om, om, om, uh, en, en, en dat die, die druk dus ook van binnenuit komt. Ik, ik, ik, ik zie dat niet zo. Door, als als uh, Rauwbank zegt dat we uh, het podium uh, willen halen in, uh, in Parijs met, met Robert, is dat een uitspraak van Robert geweest en, en niet, niet van de ploeg. Nee. Dus ik denk, ik denk ook dat dat gewoon wel, ja, wel meevalt in dat, in dat geval. Nee. En weet je, natuurlijk, de, de druk vanuit jezelf is, is, is ook de beste motivatie, dus dat gaat je dan uiteindelijk ook die, die plek opleveren. Um, en, en weet je, nu is het gewoon zoveel pech. En tu ja, Kijk, de oudere generatie, dat ben ik dan uh, in, in de ploeg. En, en Bram, ik, denk ik. <laughs> ja, dat, dat klopt. En, uh, en ja, weet je, ja, ik viel inderdaad weg. En ik denk dat er wel inderdaad een van de belangrijke dingen die ik doe... is, is die mannen van voren houden ja. op de juiste momenten. En nou ja, goed, dat zien we dus dat dat niet helemaal goed gegaan is. Uh, nee. Hey, ja. uh, zijn er ook nog momenten waar je nog wel lekker kan genieten? Waar geniet je bijvoorbeeld van deze dagen qua, qua tour dan? Oh, kwaartoe. Ik, wil ja, nee, zeggen, ik wel wou zeggen, die... want ik, ik hoor een klein, uh, klein kindje ja, op de grond, daar zou je ook wel van genieten. Ja, ik, precies, mijn dochter, en, uh, mijn zoon en mijn vrouw, die, daar geniet ik echt uh, heel erg van op dit moment. Maar uh, de Tour, ja, kijk, zo net al pas gisteren met uh, de viste, uh, David Miller, die wint. Uh, ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien hoe hij dan uh, de, de, de, de, dat zijn, zijn verleden eruit komt op dat moment. En dan, uh, ja, dat vind ik wel mooi dat hij daarmee zo op die manier. Ja. Dan wens ik jou nog mooie momenten toe, zowel thuis ja. als bij de Tour. En dank uh, dat je even naar de lijn kwam, Maarten. Maarten Sjallin, ja, was dat. Dag. Want het is nu tijd voor uh, de Tour en routes aan de hand van Jeroen Wilaert. Ook op het centrale plein van Saint-Paul-Trois-Château... zal vandaag de Marseillaise klinken bij de viering van de 14 juli... de nationale Franse feestdag. In het verleden is gebleken dat die hymne niet altijd een garantie is... voor een Franse toerzegen op 14 juillet. Maar de Fransen hebben hun feestdagen al gehad... met de overwinningen van Pinot, Veuclair en Roland deze toer. Bradley Wiggins zou vandaag het liefst God Save the Queen horen en dan gespeeld door de Sex Pistols. <totstuk> Saint-Paul-Trois-Château ligt een beetje verscholen boven Avignon... niet ver van de Mont Ventoux aan de A7. De snelweg die op deze dag geen feest is... met een enorme hoeveelheid vakantieverkeer naar de Middellandse Zee. Vorig jaar was het ook al startplaats met zijn typisch Provençaalse centrum. Wedstrijddirecteur jean françois Pessieu heeft er veel waardering voor. Er zit een dynamische burgemeester. Het was ook al etappeplaats in Parijs-Nice. En het is mooi gelegen in de vallée van de Rhône, tussen de Alpen en de Pyrénées. Saint-Paul trois château euh, a découvert le cyclisme il n'y a pas, pas très longtemps, avec un maire dynamique. En on a fait étape avec Paris-Nice, on a fait étape avec le Tour de France. Euh, bien situé, aux bordures de, de l'autoroute, sur la vallée du Rhône. Euh, véritablement entre, encaissé entre les Alpes. Hier gaan een kwartier voor twaalfen twee fameuze Engelsen op de trappers duwen... richting Cap Dacte. Mark Cavendish zou zomaar weer eens kunnen winnen aan de Middellandse Zee... op het tussentraject naar de Pyreneeën... waar Bradley Wiggins met Sky de hemel van het geel moet bewaken. Britannia rules the tour. Daar kwam gisteren ook nog de fraaie ritzegen van David Miller bij... Nog komt er geen hele horde Engelsen op af... anders dan Nederlandse vakantiegangers die de tour meepikken. Het is de omgekeerde wereld. Een soort late Monty Python. Zegt een in St. Paul trois chateaux verdwaalde Engelsman tegen een Nederlander... Wie is die bakkenbaard in het geel? Bradley Wiggins is het antwoord. He's gonna win the tour, zegt die Brit. Stop joking. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Dit is Paul anders. Het nieuwe paspoort is onveilig. Daarvoor waarschuwt een hacker in de Telegraaf. Ondanks alle beveiligingen is het nieuwe paspoort met chip vrij makkelijk te misbruiken door criminelen. De chip blijkt van korte afstand elektronisch uit te lezen en te kopiëren. Daar zou identiteitsfraude mee gepleegd kunnen worden. Het plunderen van bankrekeningen is dan een fluitje van een cent... zegt een systeembeveiliger in de krant. De Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar topsalarissen. En wat blijkt, het gemiddelde inkomen van topbestuurders... Top is in vier jaar gedaald met 23 procent. Ze verdienen nu één, ruim 1 miljoen euro. Toch zijn er nog uitschieters, zoals... Peter Voser van Shell met een inkomen van 8,7 miljoen euro. Aardig bedrag. De daling komt door de economische tegenwind... waardoor opties en aandelenpakketten minder waard zijn. Maar ook doordat voor de nieuwe bestuurders en bankiers... het salaris omlaag is gebracht. Zo verdiende Rijkman Groening, bestuursvoorzitter destijds van ABN AMRO... in 2007 nog iets meer dan 29 miljoen euro. Zijn opvolger Gerrit Salm verdiende vorig jaar 972.000 euro. En diezelfde Gerrit Salm pleit... in het Algemeen Dagblad voor het onmiddellijk aflossen van de hypotheek voor alle huizenbezitters. Wie niet meedoet, moet zijn belastingvoordeel kwijtraken. Zalm wil zo een eind maken aan de ongelijke behandeling van starters en bestaande woningeigenaren. De starters moeten vanaf volgend jaar de hypotheek in 30 jaar aflossen. Vereniging Eigen Huis is niet zo enthousiast over het plan, omdat de banken zelf de aflossingsvrije hypotheek hebben ontwikkeld en jarenlang zwaar hebben gepromoot. Nederland is economisch gezien niet meer interessant voor onze zuiderburen. Belgische diplomaten vinden dat China, Japan, India en Rusland en Duitsland... voor België de hoogste prioriteit moeten krijgen. Blijkt allemaal uit een intern rapport van Buitenlandse Zaken... dat de Belgische krant de tijd kon inkijken. Nederland en Frankrijk zijn op dit moment nog van het grootste economische belang... voor onze zuiderburen. Maar het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... gaat er vanuit de prioriteiten in de toekomst bij te moeten stellen. Nog meer nieuws dan uit de Belgische kranten, namelijk uit het Nieuwsblad. De krant schrijft dat het deze zomer niet veel soeps is met het weer... maar dat de site van, de, van het KMI, dat is de Belgische KNMI, het wel heel bond maakte. Even voorspelden ze zware tot matige sneeuwval boven Brussel en de rest van het binnenland. Het foutje werd snel rechtgezet. Op 21 juli, de nationale feestdag in België, kregen ze een regen met nu en dan een beetje zon. En dan nog wat transfernieuws uit het voetbal volgens de Duitsers... Duitse weekblad Der Spiegel wil investeerder klaus Michael Kuhne... kosten wat het kost Rafael van der Vaart terughalen naar Hamburger SV. De miljardair denkt dat HSV een plek in de top van de Bundesliga kan vergeten... wanneer de Duitse club niet een middenvelder van wereldklasse aantrekt. En dat moet dan Rafael van der Vaart worden. Kuhne is bereid zelf geld op tafel te leggen om los te week van tot een hotspur. En dan Olympisch nieuws. Wie naar Londen gaat haalt daar vaak even een, eh, wat fish en chips. Maar wie in de Olympische zone een frietje wilde halen... kon alleen maar terecht bij McDonald's. En als partner van het IOC had de MEC de macht over het patat... en dat leidde volgens het AD Sportwereld tot een frietsoop. Klanten en personeel protesteerden tegen het frietverbod en met resultaat. Amerikanen besloten hun eisen voor de friethegemonie te laten varen. De patat in Londen is weer vrij. Met of zonder vis overigens. Oermoeder van de verpleging, dat is Joke Zwanenke. Psychiatrisch patiënten zetten soms tientallen jaren geen voet buiten de instelling onacceptabel en daarom moet er van wenzorg zijn. Een praatje, een taartje of een uitje. Chic en speciaal. Morgenochtend van 7 tot 8, Joke Zwanikke in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.